Goedenavond lieve mensen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagen Ratelband. Um, ja en ook weer net zoals alle vorige keer uh, van harte welkom. En uh, bedankt dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing te gaan luisteren. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik...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 meer dan eens gezegd. Gewoon vrij sprekend. Vanuit je, vanuit je ziel, vanuit je hart. En dat is wat ik iedereen zo gun. Dat je dat kunt doen. Misschien is het nog niet mogelijk in dit leven voor jou. In deze incarnatie. Misschien in een volgende. Maar zoals altijd. Jij bepaalt dat, dat houdt nooit af van anderen, hoe anderen ook op jou reageren. Jij bent de baas in je hoofd, jij bent de baas over jezelf, jij kunt meester zijn over jezelf. En eigenlijk is dat zo'n beetje de rode draad door al mijn lezingen. Dat je weet dat als je hier mee omgaat, dat je ervaart dat je zelf, dat je zelf, de, dat je zelf meester over jezelf bent. En dat je nooit aan de ander die macht kunt toekennen, dat je dan in een andere trilling terechtkomt, waarin je het leven steeds beter zult gaan begrijpen. Jij bent de baas in jouw hoofd. De mensen die jou van alles willen opleggen, die doen het misschien uit liefde voor jou, maar bedenk ook dat jij ze de vrijheid hebt gegeven om over jou te heersen. Dat valt niet 1, 2, 3 terug te schakelen, maar je kunt wel kijken. Of je, je gedachten kunt veranderen. En als jij je gedachten verandert, gaat je leven ook veranderen. <kijkt> en ja, mag ik je verzoeken om stevig aarde te maken? Door je beide voeten op de grond te zetten. Misschien denk je wel, nou dat kan helemaal niet, want ik woon op de derde etage of verder, of ik zit in een kamer boven. Maar dat kan wel degelijk. Je kunt je in je gedachten verbinden met de aarde. Je kunt in je gedachten door de aarde heen naar het middelpunt van de aarde. Jij kunt dat. Ieder mens kan dat. Ieder mens kan dat visualiseren. <lacht> visualiseren dat het middelpunt van de aarde Door al die aardlagen heen via jouw voeten door je lichaam gaat. En visualiseer dat het door je benen, je zitvlak, dus naar jouw zonnevlecht, naar je navelchakra gaat. Laat daar die liefdevolle energie van de aarde, de aarde waar jij op leeft, en die jij zelf hebt uitgekozen om jouw leven dat je nu leeft, hier op aarde in te vullen. Daar is niemand anders verantwoordelijk voor, alleen. Jijzelf, jij hebt eens de keuze gemaakt om op aarde geboren te worden. Om dat mee te maken. Wat je alleen op de aarde kunt meemaken. In een sneltreinvaart zou je kunnen zeggen. Want was het zo dat als jij besloten had om in die astrale wereld te blijven, dat je dan veel langer erover zou doen om het leven te begrijpen. Dat is een van de redenen waarom je besloten hebt om naar de aarde te gaan, om hier een leven, meerdere levens in te vullen, zodat je alle ervaringen op kon doen en ze zou begrijpen. En om dat begrijpen, daar gaat het allemaal over. Dus je hebt de energie van die aarde bij je zonnevlecht, je navelchakra Eventjes stilgezet. En voel daar maar in met je hele gevoel. Adem daar eens in. En ga met je gedachten naar die zonnevlecht. En adem rustig in. Hou die adem even vast. Adem rustig weer uit. Ga met je aandacht naar het heel al dat om de aarde heen gaat, op de aarde is. En zuig dat via je fontanel, chakra. Dus boven je hoofd, naar binnen. Haal die energie, ook die liefdevolle energie, haal die naar binnen, in een ademhaling. En breng die naar jouw zonnevlecht. Naar dat energiepunt waar je de aarde energie hebt neergezet. Dan voel die twee energieën bij elkaar komen. Ga met je aandacht. je eerste chakra zo'n beetje, je zit vlak de plek waar je waar je bilnaat zo'n beetje ophoudt <tied> <tied> Dan geef daar de kleur rood aan ga gewoon met je gedachten daarnaartoe en adem daarin en geef het de kleur rood, rustig met je gedachten, maar je tweede chakra je mild chakra, en geef dat de kleur oranje, ga met je gedachten naar die mild, adem naar je. Ga weer naar dat navelsjakken. Zonnevlecht. En adem daar het goudgele licht van de zon. Adem rustig in. Vast en adem rustig uit. Ga door je lichaam heen en ga naar je zakken. Geef het de kleur groen. Deur, van de bossen van de, van de natuur. Ja. Ga met je gedachten naar je hart. En breng daar de kleur groen in. Zie al die bloedvaten voor je. Je kunt daarin. Als je dat zou willen. Je kunt het schoonmaken. Als je dat zou willen. Je kunt de kleur groen in en om je hart brengen. Ga met je gedachten naar je keel. Naar je keelschok. En breng daar de kleur blauw naartoe. En dat herinnert me toch ook weer een hoesje die ik al een lange tijd zo af en toe opvoer komen. Om daar gewoon met twee vingers van een van mijn beide handen, met twee vingers de kleur blauw in te stralen. Adem daarin. Hou die adem even vast. En adem daar weer uit. Ga door je strottenhoofd, zo door je gezicht naar je derde oog. Je derde oog dat ietsje tussen je. Bij de wenkbrauwen zitten ietsje omhoog. Je kunt het voelen. Als je je hand daarop legt, dan gaat het kribbelen. Breng daar de kleur indigo, blauw, paarsig. dus je derde oog, wees je bewust van dat derde oog en adem daarin in en breng op een uitademing die prachtige kleur in dat derde oog. met je al je aandacht en met die energie naar je fontanel. En afhankelijk van je afstemming kun je daar de kleur paars, zacht, donkerpaars, zacht, een zachte velvet, een, een, een fluweelzachte. Stevige kleur paars zien of helder wit Ademduin. en misschien heb je nu zo vreselijk veel energie in je dat je over hebt. Laat dat uit die fontanel komen. Als een, als een fontein, als een sproeier uit je fontanel laten komen. En laat het daaruit komen en om je aura heen naar beneden komen. Breng het naar de aarde. En geef het de aarde. Geef die liefde aan de aarde waar jij op woont. Leeft en werkt. Dit is een vrij kleine, ja toch wel vrij kleine meditatie over de... Of een aantal van je chakras, de zeven hoofdchakra's. Ooit heb ik in deze lezing... Uh, een uitgebreidere meditatie gedaan. En ja, ik weet echt niet zelf waar, waar ze zitten, maar het is gemakkelijk terug te vinden. Maar zelfs deze meditatie kun je doen als je... Misschien op de bus staat te wachten. Of op de trein, op een vliegtuig. Als je in de wachtkamer zit. Of in het ziekenhuis. Als dus je moet horen wat er allemaal met jouw lichaam aan de hand is. Dan kun je tot rust komen. Door deze meditatie. Aan jezelf te geven. Ja, en dit is dan de tweede lezing in, uh, in het toch veel besproken jaar 2012. Waar eens het in de kranten verschijnt, wat de Maya's uh, hebben gezegd, wat er op de Maya-kalender staat. Ineens is het belangrijk om daar ook over te spreken. Maar waar ik het <coughs> over zou willen hebben, is niet al dat doen-denken. Maar juist het, de andere zijde, de goede, de liefdevolle kant, dat wat de werkelijke betekenis is van 2012. Dat dus dat wij mensen, allen, allen het Christusbewustzijn kunnen ontvangen, kunnen verkrijgen door onze eigen gedachte, eigen handeling. Daar gaan ook al deze lezingen over. Om de vrede in jezelf terug te vinden. Misschien ben je het al duizenden jaren kwijt. Maar misschien verlang je hier zo hevig naar. Misschien denk je dat er van alles mis is met je lichaam. En je bent één warboel van verontruste gedachten. En hoe krijg je die vrede weer terug in jezelf? Terwijl er zoveel in je lichaam, om je heen, op de aarde gebeurt. Op je wakker te schudden. Zeker, om je wakker te schudden. En wensen wij mensen niet allen hetzelfde. Vrede op aarde, geen oorlog meer. Geen oorlog meer in onszelf, om ons heen, op de aarde. En weet je, het is eigenlijk zo eenvoudig. We hoeven slechts met elkaar dezelfde gedachten te hebben, om een duidelijke omkeer te, bewerk te bewerkstelligen de omkeer van een verontrustend, oorlogzuchtig denken naar een liefdevol denken, naar vrede in onszelf, vrede op de aarde. erover nadenken om voor de vrede te zijn en de gedachte weg te halen van tegen de oorlog te zijn want in het universum wordt het woord, woord niet en tegen niet gehoord alleen het woord zelf dus oorlog en als dat het is wat je uitspraakt Uitspreekt, krijg je het ook. Dus de gedachte kan ook zijn voor de vrede zijn. Kun je daarin mee, in die gedachte? Ja. Is dat niet iets wat alle mensen wensen? Niemand gaat toch voor oorlog. We willen toch allemaal voor vrede zijn. Zelfs de meest agressieve en kwaaige mens kiest er niet echt voor. En toch komt het voor, ja, dat mag omdat het een keuze is van die mens, van die mensen op deze aarde. aarde. En toch is die mens vooral bezig om zijn eigen agressie, angst vooral, kwaadheid, tentoon te spreiden. En sommige doemdenkers zeggen dat het nooit meer goed komt. En dat de mens nooit tot de vrede in zichzelf zal komen. Waarom dan, zeggen ze zelf, nou, zeggen ze dan, omdat de mens van apen af stamt. Nou, ik denk daar totaal anders over. Overigens, in mijn geval stamt de mens niet van apen af, maar is het een vorm die eens gelijk was. En op een moment in de evolutie is de mens een andere weg ingeslagen. Die vorm kwam in oorsprong van een andere planeet en heeft de keuze gemaakt in die vorm te blijven bestaan. Terwijl de mens, die wij nu mens noemen, ook een andere weg is ingeslagen. En wat niet anders is dan een keuze die ooit, misschien wel miljoenen jaren geleden, gemaakt is. Er zijn dan mensen die zeggen dat de mens een van oorsprong bestiaal gedrag in zich heeft. Maar ook, ik denk daar totaal anders over. De mens heeft de ziel in zich. En dat stukje God is, dat is blijvend, dat was er, dat is er. En het zal er altijd zijn. Die mens zal alleen door de gebeurtenissen die hij meemaakt hier op aarde, doordat hij zijn leven in de vrije wil leeft en ervaart, zal hij karma opbouwen. Maar in oorsprong zal die herinnering aan dat stukje God dat bij ons is, en bij ons is gebleven door de miljoenen jaren heen. Het karma van de mens, om naar eigen wil agressief te zijn, en de ander de kop in te slaan, ja en waarom nu toch eigenlijk? En als we daar rustig over nadenken, <tie> komen we tot de conclusie dat wij dat gewoon helemaal niet willen. We willen gewoon helemaal niet agressief tegen de ander zijn. Maar wij lieten ons meesleuren door wat anderen tegen ons zeiden of tegen anderen zeiden. En... Wij bleven niet bij ons innerlijke zelf. We gingen onze gedachten naar buiten richten. We gingen de anderen vertellen hoe te, lezen, hoe te leven. En wij lieten ons meesleuren heilloze oorlogen. Maar toch ook weer in sommige tijds, tijdstukken van de aarde ook weer niet geheel heilloos. Want ja, juist naar een oorlog kwamen er vele veranderingen, nieuwigheden. En ook al was het maar het besef om nooit meer zo te handelen. Om nooit meer oorlog met elkaar te hebben. Daarna vormde zich meestal een totaal andere tijd. Maar ja, dan gaat het een tijdje goed en dan komt er weer iemand die alle macht van zijn omgeving krijgt en opneemt en huppakee, dan gaat het weer als van ouds. <tie> Kunnen wij mensen daar nou echt geen eind aan maken? Nou, niet als we er tegen vechten. Wel als we het begrijpen. Als we mededogen voor ons medemens krijgen. En begrijpen dat we het tegen onszelf hebben. En als we begrijpen dat als je vecht. als je vecht, je het altijd verliest. Ja, misschien moet je het weer even aanzetten. Want ik heb net even weer een leuke hoesbuil gehad. Ja, het is niet anders... Even vervelend, maar ik ben er bijna vanaf. Dat zei ik. Want als je verliest, verlies je. als je vecht, verlies je het altijd. En dat gaat steeds maar weer om die angst. De angst. De angst dat, dat we bang zijn dat de ander ons gaat zeggen wat te doen. Overigens, als we boven onszelf zijn uitgegroeid merken we dat we niemand meer nodig hebben om ons te vertellen wat te doen. En dat zit eraan te komen op de aarde. Mensen worden wakker. Maar voorlopig zijn er nog best wel mensen die in de act zitten, dat ze, dat ze niet zichzelf kunnen worden en kunnen zijn. En dan bij voorbaat, omdat ze onkundig hiervan zijn, wild om zich heen gaan webben. Ze hebben de angst voor het leven, de angst voor de invulling van het dagelijkse bestaan. En vooral de angst om, het, om te materialiseren, de angst om succes te hebben. Hoe tegengesteld dat ook je dat in de oren mag klinken. Hm? Maar denk er eens over na. Dus de angst om te materialiseren. De angst voor wie we werkelijk zijn. De angst om te worden wie we in de werkelijke werkelijkheid zijn. Dat wat we werkelijk zijn, een stukje God. Met zoveel potentie in onszelf. De angst voor die macht dus, die wij in ons hebben. De angst dus, om wat wij werkelijk zijn. een Stukje God. En ziel, dat is wat we zijn. En zo zijn we met elkaar verbonden, met die ziel. Met dat stukje God. Zodat we uiteindelijk... Eén grote kloppende energie. En, <coughs> ja, energiebal zijn. Dat stukje God en ziel. Dat is wat we zijn. En we hebben dat lichaam maar tijdelijk. En hier op aarde blijken wij mensen het toch zo vreselijk moeilijk te hebben met het feit wij een ziel zijn en een lichaam hebben ja en toen kwam er iemand langs en dan moest ik de deuren even open doen en dat is ja je kunt dat ook niet voor zijn maar waar hadden we het over um, ja we hebben dat lichaam partijdelijk hier op aarde en ja, de angst, dat is een van de verschrikkelijkste dingen die wij mensen hier op aarde ervaren. En wij mensen blijken dat er toch zo vreselijk moeilijk mee te hebben. Met het feit dat we een ziel zijn en een lichaam hebben. En wat we werkelijk allemaal kunnen en welke onnoembare krachten en machten wij in ons hebben. Daar zijn wij. Zo bang voor. Hoe is het toch mogelijk? Wij waar, waar, mensen zijn zo vreselijk bang voor onszelf. Het is niet eens de ander. Maar we zijn zo bang voor onszelf dat we de ander vermoorden. Want die ander moet net zo lijden als jijzelf. De ander moet klein gemaakt worden. Moet verschrompeld worden. Moet in de pan gehakt worden, want die moet net zo lijden als jijzelf, niet wetende dat we één zijn met elkaar, niet wetende dat de ander net zo als jijzelf is. Hoe is het toch mogelijk dat wij ons zo ver van onszelf hebben laten eh, ja glijden? Mannen wilden de macht van vrouwen, vrouwen die dus de vrede zorgvuldig bewaarden. Ooit, in een tijd die ja, toch vreselijk ver achter ons ligt. Mannen wilden de vrede die vrouwen in zich hadden ook. En dachten dat het dan goed was om de vrouwen te overheersen. De angst dat zij die vrede niet konden bewaren en bij zich konden houden, resulteerde in het onderdrukken van vrouwen. Angst voor vrouwen. De angsten zijn na duizenden jaren flink ingerand. De mensheid, de mensheid werd overal bang voor. En niet het minst voor zichzelf. Voor de vrede in zichzelf. De angst dat hij niet genoeg kreeg hier op aarde was een vreselijke angst. De angstige tijd waarin geen vertrouwen in de God in hem was. De angstige tijd waarin angst voor alles om hem heen was. Het weer, het water, de elementen, noem maar op. En als ze zelf al geen angsten hadden, dan zorgde de mens om hem heen er wel voor, om angsten op te wekken door geen vertrouwen te wekken in de natuur, in God. In latere eeuwen werd er vanuit de angst meerdere fundament, fun, fundamentalistische godsdiensten beleden en alleen was hun gedachte als het op die manier ging, kon de angst bedwongen worden. En nog zijn er mensen, die die angst in zich voelen. En, heeft het geholpen? Nou, voor degene die, doorgingen met nadenken, over zichzelf, nee. Maar voor degene die daar nog, middenin zaten. Nog meer angst om het helemaal precies zo te doen zoals hun ja, meerdere in hun godsdiensten zeiden. Allemaal angsten waar de mensheid doorheen dient te gaan. Om het vervolgens als het begrepen is los te laten. En er niets meer mee te kunnen. Voor ieder mens. Iedere groep. Ieder land. En over de hele wereld. Juist nu in deze tijd. Waarin wij goed kunnen nadenken. Over angsten. En bang zijn voor alles. Laten we dit meer gebeuren. Dat we van bovenaf moeten doen wat vele instituten ons vertellen te doen. We zijn vrij geworden en we laten ons niets meer zeggen. Dan behalve dat we met elkaar overeenkomen om op een bepaalde aangename wijze het leven met elkaar te leven. En mensen hebben het door dat de angsten opgewekt kunnen worden. Of door onszelf of door anderen. Het heeft met ons bewustzijn te maken hoe we uiteindelijk met de angst in ons omgaan. Bij sommigen van ons is de angst opgeruimd en komt dat niet meer terug. Hoe zeer het kwaad om ons heen ook probeert om die angsten weer terug te laten komen. Het kwaad, het kwaad van anderen, maar waar die anderen last van heeft en toch, die toch ook een stukje van die vrede wenst, die hij ziet bij de anderen. Hij wil dat ook en weet in zijn onbewustheid niet anders dan het kwaad op, op die liefhebbende mens af te sturen. Dat hij wil niet te veel moeite doen om de vrede in zich te vinden en te bewaren. Hij wil het pakken en op een andere wijze dan vrede liefend tot zich te nemen. Maar juist in deze tijd komen mensen tot het bewustzijn dat ze het kwaad in zichzelf kunnen koesteren. Of dat ze de beslissing kunnen nemen om er afstand van te doen. Door het simpelweg te accepteren. Dan is het maar zo, dat je kwaadwillend bent. Voor jezelf of naar de ander. Misschien wel je buurvrouw, je buurman, je familie, je ouders, je kinderen. Het is dan maar zo. En kijk eens, of het nu werkelijk de moeite waard is geweest om je zo vreed en agressief op te stellen. Is het nu zo moeilijk om vanuit jezelf mededoog te hebben met de andere mens. Mededrogen, het mededogen. Dat begrip voor de ander brengt je over jezelf heen. En maakt de weg vrij om tot de vrede in jouzelf te komen. Het is een wonderlijk iets, mededogen. Het is toch werkelijk niet anders dan een beslissing die je zelf in je hoofd neemt. Niemand is daar verantwoordelijk voor. Ook niet de dingen die volgens jou allemaal gebeurd zijn om jou weg te zetten. Mededogen kan een gesprek openen. Kan de ander die vol agressie zat tot nadenken stemmen. Mededogen kan een totaal andere uitwerking hebben dan scherp en met stemverheffing je gelijk te willen eisen. Als we ophouden met voor de ander angst te hebben. Angst op dat de ander zal zien waar je zwakke plek zit. Angst voor de ander dat hij misschien gelijk zal hebben. Angst voor jezelf dan kan er vrede komen. Een rustig inzicht in jezelf maakt dat als je mededogen voor die ander kunt opbrengen, jijzelf een andere, laat ik zeggen een betere weg in gaat slaan. Als we ophouden met angst voor oorlog te hebben, dan komt er geen oorlog meer. In het klein, in onszelf, om ons heen, in het groot op de aarde. En mensen hoeven geen angsten meer te hebben. Niet voor elkaar. Niet voor een ander volk. Want het is altijd onbegrip, jaloezie, het gras dat altijd groener is, bij je bummer. De angst zelf niet genoeg te hebben en geen vertrouwen in jezelf te hebben. Daar komt het op neer. Maar vooral geen vertrouwen in zichzelf, want daar begint alles mee. Geen vertrouwen, want alles wat de mens maar wenst, kan hij krijgen. En alles is voor hem. Er is genoeg op deze aarde. Alles zal hem toevallen. Hij hoeft slechts vertrouwen in zichzelf te hebben. En toch zijn hier duizenden en duizenden incarnaties voor nodig geweest om dit alles te begrijpen en te accepteren. Er is voor ieder genoeg, er bestaat geen tekort. De mens heeft dat ervan gemaakt en wil het van de ander afpakken, omdat hij vindt dat hij het allemaal moet hebben. Ondanks zijn slechte gedrag. Maar daar wil hij niet naar kijken. De mens heeft alles al gekregen, alles is er al. Maar de mens heeft blijkbaar geen vertrouwen in zichzelf, in de God in hem, om te ontvangen waar hij werkelijk recht op heeft. Werkelijk recht, want hij zal alles ontvangen. In deze tijd waarin wij alle bereid zijn om op een andere wijze te denken, is het voor ons een stuk gemakkelijker dan ooit in de geschiedenis van de aarde. We hebben nu inzichten om te materialiseren. We kunnen door ons eigen denken tot die inzichten komen en snel ook. Met behulp van het internet. En dat was er ooit niet, moest het, moest het, moest het van twaalf apostelen komen. En hoe langzaam ging dat niet. Er zijn mensen genoeg die daar een rol in spelen, die anderen de weg wijzen. Die dit niet uit vrije wil doen, hè? zoals alles hier op aarde de wet van de vrije wil kent. Maar dit zijn de mensen die vanuit een eerder moment in hun evolutie, het karma opgedragen kregen om zonder vrijwillig, dus met de opdracht die zij meenamen naar de aarde toe, om op die wijze hun inzichten te delen. En het ook absoluut zeker weten. Geen twijfel, geen enkele twijfel, want de twijfel komt niet uit onze ziel, maar vanuit het ego- dat vele van ons op zo vreselijk koesten in de angst dat er niets is als zij het ego loslaat en waar wij mensen met elkaar bepalen, dus geen twijfel hebben over onze gedachten over de vrede in onszelf, over de vrede om ons heen. En laten we ons niet meer meesleuren door de agressie of het kwaad van de ander. Laten we met elkaar bepalen en de keuze maken om diegene die dat wel wensen te negeren. Zij hebben helaas in zichzelf bepaald dat zij zichzelf negeren. Hun eigen ziel willen negeren. En hoe kunnen wij van hen verwachten dat zij ons wel zien staan? Zij zullen ons ook negeren of op zijn minst oorlog met ons willen voeren vanuit hun onwacht. Laten we met elkaar mededogen hebben en daar goed over nadenken. En hen vervolgens negeren op hun beurt, maar om hen niet te veel energie te geven. Zo krijgen ze geen eigen podium. Zo kunnen ze het kwaad in hen niet sterker maken, maar ook de angst in hen niet sterker maken. Maar juist door hen te negeren, maar met alle mededogen in ons, zullen ze op zichzelf teruggeworpen worden. En weet, dit is een grote daad van liefde, want je kunt het niet oplossen voor de ander. Je kunt het leven niet voor de ander leven. Dan zullen ze nadenken over zichzelf. En misschien, en misschien nu nog niet. Maar eens in hun evolutie zullen ze dat doen. En misschien wel eerder dan je ooit gedacht had. Maar het enige wat ze willen, is net zo leven als jij dat kunt, vol liefde en warmte. Misschien is het dan nog zo dat ze ophouden met de ander de schuld te geven, zodat ze eindelijk eens bij zichzelf te raden gaan. Misschien was je een beetje in de war gebracht door de uitspraken van die mensen, want ze roepen dat heel vaak. Dat je bij jezelf moet beginnen, maar ze doen het niet echt. Ze roepen het wel en zo brengen ze de anderen op een dwaalspoor. Maar als je goed kijkt, zie je hun wanhoop. Want ze roepen dat naar zichzelf. zie je dat je hen dat nooit kunt opleggen, dat je nooit kunt zeggen hoe het leven is. Hoe ze moeten leven, wat beter is voor hen. Maar dan doe je weer precies hetzelfde. Als al die fundamentalistische gedachten die in de afgelopen eeuw voor veel mensen waren, Dus zie je dat je ze nooit kunt opleggen om te, hoe te leven. Maar dat het inzicht hiertoe altijd vanuit de vrije wil dient te gebeuren. Dat is de enige wijze om de ander die in zo'n diep negatief gevoel zit... En misschien naar de buitenkant heel vrolijk is. Maar die in zo'n negatief gevolg zit. Bij te staan. Al het andere zal mislukken. Oh jawel. pilletjes natuurlijk. Maar ik heb het over een lange periode. In die evolutie van de mens. Misschien een periode van 300.000 jaar. Waarin tijd niets is. Waarin in een leven pilletjes geslikt kunnen worden tegen een diep negatief gevoel. En dat is prima voor dat leven. Maar over het grote geheel gezin is dit de wijze om de anderen in vrijheid te laten inzien. Hoe te leven... Enige liefhebbende wat er kan gebeuren. Al het andere zal mislukken. Als de mens het, mens het opgelegd krijgt hoe te handelen, zal hij daar nooit van leren. Daarom is het ook zo prachtig op deze aarde. Karma. Je maakt je eigen karma. Er is gerechtigheid. Er is rechtvaardigheid. Misschien niet voor veel mensen, maar rechtvaardigheid, het karma, het eigen invullen van je leven is groots. Het is liefde, liefde met een hoofdletter voor ons, voor ons mensen. zodat we terug kunnen komen op de aarde, om het dan in dat leven wel goed te doen. En misschien mislukt het weer, om dan in het volgende leven het weer wel goed te doen. Maar weet dat de omstandigheden steeds een stikje tikje duidelijker in onze gedachten, moeilijker, maar duidelijker worden. Ja, daar, eh, daar moest ik het maar eens bij laten. Misschien iets om deze week over na te denken. Of niet. Ja, ik eh, maar dat ik het even heb, zo af en toe even heb moeten onderbreken. Ik hoop dat het eh, gladjes doorloopt op, eh, op de uitzending. En dan dank ik jullie weer van harte voor het... Eh, voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. En wil je het nog eens een keer beluisteren? Dan kun je via mijn website www.ykra.nl Doorklikken naar www.design.nl En dan kun je alle lezingen en alle gesprekken nog maar, nog een keer beluisteren, wat je daar zin in Um, ja, en als je wil schrijven wilt, voor vragen of wat dan ook, dan uh, mag je via mijn website, uh, kun, je, kun je via mijn website, uh, kun je me bereiken. Nou, nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dag!